8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Anders Breivik hoort vanochtend het vonnis. Armstrong staakt verzet tegen dopingaantijgingen. En ABN AMRO reserveert half miljard voor tegenvallers. In Noorwegen krijgt Anders Breivik vandaag zijn straf te horen. De 33-jarige Noord die geldt als de grootste massamoordenaar van het land. In april begon het proces tegen Breivik, die vorig jaar zomer 77 mensen doodde in Oslo en op het eilandje Utoja. Het voorlezen van het vonnis in de rechtbank in Oslo begint om 10 uur. Verwacht wordt dat de straf al snel duidelijk wordt. En daarna zullen de rechters enkele uren de tijd nemen om de motivatie voor te lezen. De grote vraag is of de rechters Breivik toerekeningsvatbaar verklaren of niet. Breivik zelf hoopt van harte dat hij gezond wordt verklaard. Hij vindt zijn daden een extreme, maar logische stap... in zijn strijd tegen de multiculturele samenleving. Lance Armstrong heeft zijn strijd tegen het Amerikaanse antidopingagentschap gestaakt... schrijft hij op zijn website. Het agentschap beschuldigde ex-wielrenner, die zeven keer de Tour de France won... van dopinggebruik.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 ABN AMRO moet steeds meer geld opzij zetten omdat bedrijven en particulieren hun leningen niet meer kunnen terugbetalen. De winst van de bank daalt daardoor. Dat blijkt uit de zojuist verschenen halfjaarscijfers. Net als ING en Rabobank merkt ABN AMRO dat steeds meer bedrijven en mensen met een hypotheek in betalingsproblemen komen. ABN zet ruim een half miljard euro opzij. Het bedrijf verwacht dat een deel van de leningen niet wordt terugbetaald. De winst over het afgelopen halfjaar komt daardoor 14 lager uit dan over de eerste helft van vorig jaar, op zo'n 750 miljoen. Ook in de rest van het jaar denkt ABN AMRO last te houden van de zwakke economie. Het mislukken van de poging van minister Leers... om de Europese regels voor gezinshereniging aan te scherpen... is voor een belangrijk deel te wijten aan de PVV, dat zegt Leers in Trouw. De scherpe toon van Wilders, zijn ideeën en het polenmeldpunt hebben zijn strijd in Europa voor strengere regels in de wielen gereden. Daardoor ontstond er polarisatie... en was rechts nog links ontvankelijk om met elkaar mee te denken, zegt Leers. Milieubelastende bedrijven in de haven van Rotterdam zijn de afgelopen jaren steeds minder gecontroleerd. Dat blijkt uit onderzoek van de jaarverslagen van de Milieudienst Rijnmond door de Volkskrant. De voornaamste toezichthouder op het gebied van veiligheid voerde vorig jaar ruim 30 procent minder controles uit dan tien jaar eerder. Volgens de Delftse hoogleraar Ale komt dat vooral door bezuinigingen bij gemeenten en de provincie. Voor de kerncentrale in Borselen en de onderzoeksreactoren in Petten en Delft... zijn geen extra maatregelen nodig, zegt de kernfysische dienst na onderzoek. Minister Verhagen had de dienst geraadpleegd... na problemen in twee Belgische kerncentrales. De centrale in Doel kampt al een tijdje met problemen met de reactorvat. Volgens Verhagen komt het vat in Borselen van een andere fabrikant... en zouden afwijkingen onmiddellijk aan het licht komen. De minister heeft België gevraagd om een gezamenlijke oefening... bij de kerncentrale Tianj te regelen. Ook in Tianj, niet ver van Maastricht, zijn problemen gemeld. In dat gebied komt ook een opslag voor jodiumpillen. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt verdacht materiaal dat is gevonden in een bandenbedrijf in Os. Omdat het mogelijk een explosief is, werd het bedrijf gisteravond tijdelijk ontruimd en de omgeving werd afgezet. Het bedrijf handelt op een industrieterrein in oude banden van legervoertuigen en vliegtuigen. Materiaal werd gevonden toen een medewerker een band van een velg probeerde te halen. Volgens de politie gaat het om een paar kilo mogelijk explosieve stof. Die band was afkomstig van het Britse leger. Bij een brand in Saarbrücken, in de Duitse deelstaat Saarland, zijn vanochtend vroeg vier kinderen om het leven gekomen. De ouders en een baby konden worden gered. Volgens de politie zijn de slachtoffers twee jongens en twee meisjes. Hun leeftijden lopen uiteen van drie tot zeven jaar, melden Duitse media. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. FC Barcelona heeft in het eigen kamp nou het eerste duel op de Spaanse Supercup gewonnen van Real Madrid. De club domineerde voor de rust, maar kreeg nauwelijks kansen. Waarna Real na de pauze onverwacht op voorsprong kwam. Het werd uiteindelijk 3-2 voor Barcelona. En de return is woensdag in het Bernabeu-stadion in Madrid. Dan het weer nog. Vanochtend bewolkt en enkele buien. Vanmiddag zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 22 graden. In het weekend wisselvallig met een stevige zuidwestenwind. Morgen wordt het 19 graden, op zondag een graad of 18. En na het weekend een aantal dagen droog met meer zon.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 Goedemorgen, Lance Armstrong geeft het op. Hij wil niet langer vechten tegen de Bierkaai van de antidopingautoriteit, terwijl hij zich tot nu toe vol overgave verdedigde. Ik weet wat ik weet. En ik weet wat ik doe. Dat gaat niet veranderen. Praat er zo over met Herman Ram van de Nederlandse dopingautoriteit. Vakantie is voorbij en de eurocrisis heeft zichzelf niet opgelost. In Berlijn wordt er weer druk overlegd. Bij het vonnis voor Anders Breivik draait het om wel of niet toerekeningsvatbaar... en hoe ze hem zo lang mogelijk kunnen vastzetten. Nou, het proces tegen Breivik nadat zijn ontknoping. De rechtbank in Oslo spreekt straks het vonnis uit over de man die terecht staat voor de moord op 77 mensen. Bij de rechtbank is correspondent Rolien Creton. Rolien, uh, kun je inschatten wat het gaat worden? Wat is de verwachting? Nee, dat kan ik niet. Het kan echt beide uh, kanten op. Het draait inderdaad allemaal om de vraag of er hij uh, toerekeningsvatbaar wordt uh, uh, geacht. In dat geval krijgt hij uh, gevangenisstraf. Als hij ontoerekeningsvatbaar uh, wordt uh, verklaard, dan uh, uh, krijgt hij uh, TBS. En ja, dat is onduidelijk. Het kan uh, beide mogelijkheden zijn, uh, zijn mogelijk. Ja, kun je zeggen, waar, waar hoopt Noorwegen op? Uh, de mensen hopen echt op uh, gevangenis. De meeste mensen in ieder geval. En dat is omdat ze vinden dat hij er met uh, uh, psychiatrische behandeling er te makkelijk uh, vanaf komt. Uh, dat is wel uh, tegelijkertijd tweezijdig, omdat uh, Anders Breivik zelf ook hoopt op gevangenisstraf. Ja. Hij wil niet als gek worden weggezet. En hij wil een netwerk uh, opbouwen. En ja, dat kan hij alleen doen in de gevangenis. Ja. Dus uh, terwijl uh, de meeste uh, ...noor hopen uh, op gevangenisstraf, vinden ze natuurlijk niet leuk dat uh, Breivik dat uh, ook hoopt. Nee, aan de andere kant, als hij uh, toerekeningsvatbaar wordt verklaard... ...en dus gewone gevangenisstraf krijgt, dan kan hij na 21 jaar weer op straat komen. Nou, dat hangt af wat voor soort uh, gevangenisstraf hij krijgt. Er zijn verschillende uh, categorieën, zeg maar. Maar hij zal waarschijnlijk de zwaarste soort van uh, gevangenisstraf krijgen. En dat betekent dat die gevangenisstraf na 21 jaar uh, verlengd kan worden. Dat doen ze dan elke vijf jaar. Maar dat kan in principe uh, voor onbeperkte tijd uh, verlengd worden. En dat betekent dat die... Ja, wat dat betekent hoort u later nog. Nou, de verbinding is verbroken met de rechtbank in Oslo. We spreken daar uh, later nog over met haar. Ze meldt zich ongetwijfeld na negen uur weer. Want de uitspraak is, zoals gezegd, uh, om tien uur. Kunt u volgen op Radio 1 en ook via televisie. Via Journaal 24, die uitspraak in Oslo van de rechter. Gaan we naar Berlijn. Want het is daar een komen en gaan van Europese leiders... Gisteren ontving bondskanselier Merkel de Franse president Hollande. En vandaag maakte de Griekse premier Samaras zijn opwachting. Haar boodschap, de boodschap van Merkel, aan het bijna failliete Griekenland is duidelijk. De Grieken moeten vooral doorgaan met de hervormingen. Ik werde Griekenland ermutigen op de reformweg, die ja ook de mensen in Griekenland zeer veel abverlangt, vooran te gaan kanselier Merkel, correspondent Wouter Meijer, ook in Berlijn. Eh, Wouter, dat weet Samaras vast al dat Merkel er zo over denkt. Wat wil hij nog meer doen in Berlijn? Nou ja, hij reist door Europa met een charme-offensief. Zijn boodschap is dat Griekenland keihard werkt... zoals we allemaal van ze gevraagd hebben... om die bezuinigingen die zijn afgesproken ook echt uit te voeren. Maar dat het land daar gewoon iets meer tijd voor nodig heeft... dat het niet zo snel gaat. Uh, en dat die doelstellingen dan pas over, laten we zeggen... twee jaar later zouden worden gehaald... dat zou het land gewoon helpen om te doen wat gedaan moet worden. Nou, hij is daarvoor bij de Luxemburgse uh, premier Juncker geweest. Hij is uh, vanmiddag dan inderdaad hier bij Merkel. Morgen gaat hij naar Parijs. Steeds met hetzelfde verzoek om uit te en wat vindt mevrouw Merkel daarvan? Is ze daar gevoelig voor? Nee, die is, niet, nou ja, die is daar misschien gevoelig voor... maar ze kan dat helemaal niet verkopen in Duitsland. Eh, ze heeft gisteravond na het overleg met Hollande gezegd... Griekenland moet die hervormingen gewoon uitvoeren. Je hoorde haar net dat ook weer zeggen. Eh, waarschijnlijk zal van Me Merkel vanmiddag nog een slag om de arm houden... zeggen dat ze op het rapport van de Trojka wacht... Eh, die nu aan het bekijken zijn of Griekenland wel doet... wat het tot nu toe heeft beloofd. Maar het is eigenlijk al wel duidelijk dat niet alles wordt uitgevoerd... wat de Grieken hadden beloofd. En dan kan Merkel het hier in Duitsland ook helemaal niet meer verkopen... om weer opnieuw geld, een derde pakket of uitstel aan Griekenland te geven, want uitstel, zoals de minister van Financiën zei, uitstel kost ook geld, want in die twee jaar die je ze meer geeft, moet je ze ook meer geld geven. Um, de afgelopen dagen heeft een hele lange rij ministers uit haar eigen kabinet ook gezegd, we kunnen niet soepeler zijn, want als je dat doet, dan gaan de Grieken weer achteroverleunen. Ze moeten eerst uh, de afspraken uitvoeren, en anders moeten de Grieken misschien gewoon maar uit de euro stappen. Misschien ja. is dat toch beter. En zit Merkel daarmee op één lijn met Hollande? Nou, dat zou mooi zijn, en daar was dat die er ook voor bedoeld met Hollande... om te voorkomen dat Samaras Duitsland en Frankrijk tegen elkaar uit gaat spelen. En zoals een kind dat van mama iets niet mag en dan maar naar papa gaat om het te vragen... dat hij dan morgen naar Parijs gaat en daar wel zijn zin krijgt. Uh, over het gesprek met Hollande is na afloop nauwelijks iets bekendgemaakt... alleen wat algemene steunbetuigingen aan de euro. Maar we weten gewoon dat Merkel veel strenger is dan Hollande. Uh, de Fransen werpen zich toch graag op als beschermengel van de zuidelijke landen. Dat geeft ze een machtige positie. Ten tweede vreest Frankrijk ook zelf op een gegeven moment... In de problemen te komen. Dus psychologisch voelt Hollande waarschijnlijk meer mee met de Grieken dan Merkel. Bovendien heeft Merkel een enorme binnenlandse druk om gewoon niet meer toe te geven. Uh, dus vandaag gaan we zien hoe Merkel kijkt naar de lunch met Samaras en morgen hetzelfde in Parijs. Maar ik denk dat die aanpak van Berlijn en Parijs nog wel een tijdje zullen blijven verschillen. Correspondent Wouter Meijer vanuit Berlijn bij Lijn op het ogenblik het centrum van de eurocrisis wordt gepraat op hoog niveau. Net als de Rabobank en ING moet ook ABN AMRO extra geld opzij zetten... om tegenvallers als gevolg van de crisis op te vangen. De bank stopt in het voorbije half jaar ruim een half miljard... in de zogenoemde stroppenpot. En dat gaat ten koste van de winst... die vergeleken met vorig jaar 14 lager uitkwam... op 743 miljoen euro. We gaan erover praten met financieel directeur van ABN AMRO... Jan van Rutte. Meneer van Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zitten vooral die stroppers, die stroppen, die tegenvallers? Ja, die stropen zitten eigenlijk breed in ons, ons karierbedrijf... maar vooral in een aantal sectoren als, als, als bouw en vastgoed. En daarnaast zien we ook dat de detailhandel nog altijd behoorlijk te lijden heeft... van het slechte economische klimaat. Ja, eh, collega bankier Piet Moerland van de Rabobank... grootste hypotheekverstrekker, eh, voorziet zelfs krapte hè, op de woningmarkt. Zelfs woningnood. Zou u zich daarbij aansluiten? Ja, ik denk gelet op de huidige omstandigheden dat het aantal uh, woningen dat nieuw gebouwd wordt inderdaad fors omlaag gaat met de risico's, alle risico's van uh, krapte op de, op de woningmarkt. Het is overigens wel zo dat uh, ABN AMRO uh, het eerste half jaar toch nog uh, behoorlijk wat nieuwe hypotheken heeft uh, afgesloten en on ons marktaandeel daarin bedroeg zelfs 24%. En groeit dat dan? Het dat marktaandeel dat is ten opzichte van vorig jaar inderdaad gegroeid. Maar dat komt ook omdat een aantal uh, partijen zich ook uh, teruggetrokken heeft. Ja. Maar wij zien inderdaad nog een stijging in ons uh, marktaandeel. Maar de, de, de deur staat nog wel open bij ja, ons. Maar dat geeft niet aan dat de crisis snel voorbij is. Hè? Ziet, ziet u ergens al licht aan het einde? Nee, ik denk dat de crisis inderdaad nog wel even voortduurt. We hebben een kleine opleving gezien in het tweede kwartaal in Nederland. Maar voor het hele jaar verwachten we toch dat Nederland echt nog wel een recessie laat zien... En ook de vooruitzichten naar volgend jaar zijn nog niet echt bemoedigend. Wel wat, lichte, wat kleine lichtpuntjes in het kader van de, onze export. Maar zolang het in Europa nog onrustig is, zal dat ook niet zo'n vaart nemen. En dat betekent inderdaad dat we toch nog wel voor een langere tijd rekening moeten houden... met verslechterde economische omstandigheden. En daarmee ook voor de banken, in elk geval voor onze banken... ook toch wel stijgende kredietvoorzieningen. Ja, dus uw stroppenpot wordt groter, dikker. Wij gaan er inderdaad vanuit dat we voor het tweede half jaar uh, hogere kredietvoorzieningen zullen hebben dan in het uh, eerste half jaar. Hm. En overigens hebben we wel in het eerste kwartaal al aangegeven dat wij voor de rest van het jaar een stijging van de kredietvoorzieningen uh, verwachten, met dubbel T. Maar uh, de huidige omstandigheden wijzen er ook op dat dit zal, het geval zal zijn. Nou, ja, daar moet u dus rekening mee houden, u moet voorzieningen treffen. Zet dat dan toch nog ook nog meer de rem op kredietverlening? Dat het toch lastiger wordt om weer u een krediet los te krijgen? Ja, bij een krediet kijken we toch altijd uh, naar de kwaliteit van de kredietaanvraag. Uh, onze kredietverlening... Ja, dat doet taal, u altijd, hè? Dat doen we altijd, maar dat, je, dat doe je nu kritischer. Maar onze kredieten zijn ook uh, nog wel gegroeid. Uh, dus uh, ook daar, uh, het is uh, niet zo dat wij geen kredieten verschaffen, Maar je kijkt gewoon nog kritischer. Omdat je ook ziet dat bij het bedrijfsleven het, het vet zo langzamerhand uh, van de botten is. En dat betekent ook dat het bedrijfsleven zelf ook terughoudender is om, om kredietaanvragen te doen. Ja, ik vraag het natuurlijk ook omdat de werkgeversorganisatie, VNO-NCW, met het plan kwam om um, de pensioenfondsen uh, hypotheken te laten overnemen. Hypotheekpakketten te laten overnemen. Zodat de banken weer wat meer vrijheid hebben om kredieten te verlenen. Wat vindt u van dat plan? Nou, op zich denk ik dat dat goede gedachten zijn. Dat gaat niet alleen denk ik, om het beter in staat zijn om, om kredieten te verlenen. Maar het zou ook een goede oplossing kunnen zijn... om het zogenaamde funding gap, het financieringsgat... dat in Nederland veel meer aanwezig is dan in andere landen... om, om de, als gevolg van het, ons pensioensysteem om daarmee ook dat financieringsgat beter te kunnen dekken. Maar ik begrijp ook dat de hypotheek of de, de pensioenfondsen... uiteraard rekening moeten houden met, met hun deelnemers. Dus ja, dat ja, is ook een uitdaging bij de banken... Om, om daar goede voorstellen te doen. Goed, dan zijn we al bij de politiek beland. De Partij van de Arbeid vindt dat ABN AMRO beter een staatsbank kan blijven. Wat vindt de bank zelf daarvan? Nou, ten eerste is dat natuurlijk nog altijd nog een zaak van, van onze minister. En uh, ja, De minister heeft natuurlijk aangegeven... Uh, de, de, de bank gaat op termijn weer uh, de beurs op. Uh, dat zal alleen niet zijn voor 2014. En de marktomstandigheden moeten rustig zijn. Nou, dat is allemaal nog, uh, nog niet het geval. Nee. Uh, zelf denk ik dat, dat, dat het voor de concurrentieverhoudingen toch uh, beter is... als, als uh, ABN AMRO op termijn gewoon weer een... Geprivatiseerde bank is. Ook tegenover de andere banken. Ook tegenover de andere banken. Ik denk dat het gewoon beter is voor, met het oog op de gezonde concurrentieverhoudingen. Goed, nou ik noemde net al de werkgevers. Um, er zijn allerlei organisaties die met wensenpakketten komen. Um, stabiliteit op de woningmarkt. Wat ziet u graag van een nieuwe regering? Uh, nou, ik denk dat bezuinigen aan de ene kant heel belangrijk is, maar het zou ook heel goed zijn als er daarnaast uh, ruimte is voor uh, stimulerende maatregelen. Je kunt bijna niet alleen bezuinigen zonder ook te kijken waar je economie uh, kunt stimuleren. Dus die, Uiteindelijk, uh, dus die gaat gaat moet uit. weer op gang komen, die economie? De economie moet absoluut op gang komen. En ook de duidelijkheid over, over de, de, de hypotheek en hypotheekrente af is denk ik ook heel belangrijk om vertrouwen te herwinnen. Want wat er op dit moment gebeurt, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa... heeft alles te maken met vertrouwen of eigenlijk gebrek aan vertrouwen of onzekerheid. Ja, maar zegt u dan, wees daar duidelijk over? Of zegt u ook van, wees terughoudend in met in die hypotheekmarkt uh, ingrijpen? Nee, wees daar heel duidelijk over. En dan mag je ook fors ingrijpen, maar doe het wel zodat iedereen begrijpt. Absoluut krijgen wat iedereen te wachten staat. En zolang het niet het geval is, blijft iedereen op zijn, zijn, zijn, geld zitten, zijn spaargeld zitten. Dat is heel goed te begrijpen. Maar ja, het betekent dat bestedingen duidelijk achterblijven. En dan komen we vervolgens in een soort neerwaartse spiraal terecht. Met als gevolg dat het bedrijfsleven het ook een stuk slechter heeft. Financieel directeur van ABN AMRO, Jan van Rutte. Hartelijk dank. Heel graag gedaan. Goedemorgen. Is Lance Armstrong die zeven toerzegers nou kwijt of niet? U wordt zo helemaal ram van de Nederlandse dopingautoriteit. Eerst naar de verkeersinformatie bij de AWB. Dennis, mooi met één file die ook alweer aan het oplossen was. Ja, nee, er is weer een andere file ah. bijgekomen. Kijk. Bij Breda's is er een ongeluk gebeurd, namelijk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Breda-Noord en Oosterhout-Zuid staat drie kilometer. De rechterrijstok is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Tien voor half negen. Lance Armstrong geeft zijn strijd tegen het Amerikaanse antidopingagentschap op. Heeft hij gezegd in een verklaring op zijn website. We praten erover praten met de directeur van de Nederlandse dopingautoriteit, Herman Ram. Meneer Ram, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dat dat Armstrong als hij zijn strijd staakt... Want we hebben het over de strijd waarin hij was verwikkeld tegen de Amerikaanse dopingautoriteit. Als hij opgeeft, is hij daar, daarmee automatisch schuldig? Uh, nee, uh, het kort is wel een stuk dichterbij gekomen. Maar hij heeft op dit moment gewoon zijn titels nog. Uh, want eigenlijk is het een verstekzaak. Uh, er is een zaak waar de, de aangeklaagde niet komt opdagen. Uh, en dan is het aan zo'n trustcommissie om even te kijken wat ze doen. Um, en waar het naar lijkt, is dat men nu de zaak heel snel schriftelijk wil gaan afhandelen um, en dan tot een oordeel komt. Ja, die Juzada is zeer fel. Wat vindt u van de werkwijze van uw collega's? Nou, die werken in ieder geval niet uh, op basis van, uh, ik zou maar zeggen, dunne dossiers. Dus ik ben er in ieder geval stellig van overtuigd dat daar een hele uh, dikke stapel uh, verklaringen ligt uh, met, uh, met ander bewijs. Het vervelende is dat dat juist nu niet naar buiten gaat komen. We zullen nooit precies weten wat Juzada uh, had. Um, het was ook veel beter geweest als die samen met de UCI, dus met de wielrenunie, de internationale, hadden kunnen werken aan deze zaak. Uh, maar die zijn jammer genoeg tegenover elkaar komen te staan. En dan worden de standpunten vaak ook wat harder. Ja, u zegt wel, er ligt een dikke stapel aan, um, nou, u zegt bewijs, maar laat ik zeggen dossiers. Want het echte bewijs zit er niet tussen. Uh, Armstok is nooit betrapt. Nee, maar het is niet zo dat alleen maar positieve testen als bewijs kunnen dienen in een dopingzaak. Eh, volgens de, de aanklacht die gezonden is naar Armstrong zijn er minimaal tien verklaringen schriftelijk van andere renners en andere personen over zijn gebruik. Eh, nogmaals, ze zullen het nooit zien, want het komt nu niet meer naar buiten. Eh, maar dat kan ook als bewijs dienen, zoals ook een bekentenis als bewijs kan dienen. Dus hij hoeft niet positief bevonden te zijn om veroordeeld te worden. En de Amerikaanse dopingautoriteit kan die titels, inderdaad, die is degens afpakken? Ja, en dat komt omdat de Tuchtcommissie is daar onderdeel van de antidopingorganisatie. Eh, in Nederland en andere landen is dat veel meer gescheiden, maar in Amerika is het niet zo dat de directeur dat besluit, maar de Tuchtcommissie van de antidopingorganisatie kan dat besluiten. Ja, en, en als dat inderdaad Gebeurt en zij beschuldigen hem of vinden hem schuldig, beoordelen hem schuldig. En ja. houdt het dan op of, of moet er dan nog een internationale straf ook komen voor de of de Wielerbond, UCI? Dan definitief en moet ook de UCI hem gewoon overnemen. Um, want de uitspraak van één antidopingorganisatie uh, geldt in principe dan wereldwijd en voor alle, voor alle andere organisaties. Um, tenzij natuurlijk, en ja, in deze zaak aan er van alles. Uh, iemand toch nog een gaatje vindt om ook daar weer tegen weer te komen. Bijvoorbeeld, de uh, in, uh, in Lausanne, dat zou in principe kunnen. Maar als Arnsprong niet meer meedoet, dan wordt die kans wel heel klein. Ja, het is allemaal een beetje tragisch hè. Het is zeer tragisch, euh, want het was voor de inhoud van de zaak veel beter geweest als hij zich was blijven verdedigen. Um, en anderzijds, als hij nu gewoon echt schuld bekend had, dan waren we er ook vanaf geweest, was het ook helder geweest. Dit is heel onbevredigend, want het hangt tussenin. Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Mid Romney dan. Zal volgende week door zijn par partij officieel tot presidentskandidaat worden gekozen werd misschien al vroeger dan gedacht omdat er een tropische storm aankomt... die de Republikeinse Conventie dreigt te verstoren. Veel conservatieve republikeinen hadden tijdens de voorverkiezingen moeite met Romney. Hun weerstand heeft voor een deel te maken met Romneys geloof. Hij is namelijk mormoon en veel Amerikanen zien dat als een secte. Correspondent Wessel de Jong krijgt een rondleiding door de kerk in Boston... die jarenlang door Romney werd geleid. Would you call him Mitt? Uh, if you, if you yeah. meet him? Oh, definitely. Of course. Yes, yes. Uh, when I see Mitt, it's Mitt if... Het is een I would Ik zou hem als brother Romney. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, als ik hem gewoon privé tegenkom, is het Mitt. Maar uh, in de kerk is het broeder Romney. Yeah. <laughs> Grant Bennett kent Mitt Romney heel goed. De afgelopen dertig jaar al als gemeentelid, maar ook als buurman. En uh, waar, waar kijken we hier naar? Mitt Romney was de the, uh, the pastor, of in onze terminologie we gebruiken het woord bishop. Of the congregation. Een kleine kapel hier. Een parochie of ook een, een meetinghouse, zoals de Mormonen dat noemen. Mid Romney die was hier de bisschop. Beter gezegd, dus eigenlijk de pastoor van, van deze kerk. Ja, het is een kerk, maar ook geen kerk. Wat is het verschil? Uh, we gebruiken niet the sign van de crucifix of de cross. Heel gewoon gebouw. Maar het meest opvallende natuurlijk is dat er geen kruis op staat. We zijn wel christelijk. Maar de, de kruisiging als zodanig die, die staat bij ons niet zo centraal. We treden nu uh, de koele kerk. Unusual. Ja, um, yes. Uh, Romney, I think he's probably concerned that if he does speak about his religion, it opens up the door for people to talk. Veel mensen maken zich zorgen over onze kerk, vinden hem raar. Gewoon omdat ze verkeerde informatie hebben. En dat is ook waarom Mitt Romney bang is om over zijn geloof te praten. Hij is bang dat als hij het erover heeft over onze kerk, dat dat maar aanleiding geeft tot, tot, tot rare verhalen. For example, when many people hear the word Mormon Church, they think of polygamy, of a man having more than one wife. Om een voorbeeld te noemen, waarom mensen ons wantrouwen? We worden verdacht van polygamie, van veelwijverij. En inderdaad, er is een kleine groep Mormonen geweest, een paar procent. die van 1830 tot 1860 inderdaad huwelijken hadden met meerdere vrouwen. Speelt gewoon geen enkele rol meer in de huidige kerk. Heb ik nog nooit in een kerk gezien, een hele basketbalkoord. You know, if you look at the drawings of a Mormon church for the first time, they say. That's not a church. That's a sports center. <laughs> yeah, Ja, ik zou hetzelfde zeggen. Maar de kerk but the church does put a great emphasis on young people and helping young people develop faith. het belangrijk om de jeugd te binden en dat ze samen dingen doen en dat ze ook hier elkaar hun geloof leren versterken. One of the comments that is frequently Made about Mitt Romney is Hij wordt vaak neergezet als wereldvreemd en rijk en dat hij niet weet wat er in de wereld omgaat. Maar hier in die kerk kan hij met alle mogelijke soorten mensen en hun problemen kan hij in aanraking. Unemployed, uh, sickness, illegal immigrants. Dus vooral de kerk heeft hem geholpen om een, een sociale kijk op het leven te krijgen. Michael Crandall. Makel Crandall, zijn aanstaande schoondochter en haar zusje is er ook en die zit achter de piano. That's really all I know. <laughs> There, There are certainly are people who would not vote for a Mormon under any condition. Er zullen natuurlijk altijd mensen blijven die nooit voor een Mormoon zullen stemmen. Maar ik denk ook dat kun je iedere willekeurige andere godsdienstkeur erin vullen. Maar ik denk niet dat het een Ik denk niet dat dat mormoon zijn zo'n belangrijke rol gaat spelen in deze verkiezingen. We staan hier nog eventjes te babbelen voor de tempel. En wie komt er voorbij gereden? En Romney. U, u, u wist dat ze in de kerk was? Ja, you know, uh, Wes, while I was waiting for you earlier... Um... Anne kwam in en walked naar de tempel. En we hadden een had chat. ja. Dus ik wist dat ze hier was. Here. <laughs> All these questions about MIT. Je moest wel eens over Anne <laughs> Ja, dus vlak voordat ik hier aankwam. is Anne Romney ging hier, kwam ze hier naar de kerk. Ja, jij bleef maar vragen over Mitt stellen. Je hebt niks over Anne gevraagd. Had je het zo gehoord? <laughs> Wessel de Jong vanuit Boston. Kerk die door Romney werd geleid. Uh, Wessel, reist door naar Tampa in Florida. Daar begint maandag die Republikeinse conventie.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 Winstdaling ABN door het vullen van de stroppenpot. En vonnis, anders blijf ik vanochtend bekend. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. ABN AMRO moet steeds meer geld opzij zetten... omdat bedrijven en particulieren hun leningen niet kunnen terugbetalen. De winst van de bank daalt daardoor, blijkt uit de halfjaarscijfers. Net als IAG en Rabobank merkt ABN AMRO... dat steeds meer bedrijven en mensen met een hypotheek in betalingsproblemen komen. De winst over het afgelopen half jaar komt uit op zo'n 750 miljoen euro. En dat is een daling van 14 procent. De rechtbank in Oslo veldt vandaag het oordeel over Anders Breivik. In april begon het proces tegen de 33-jarige Noor... die vorig jaar zomer 77 mensen doodde In Oslo en op het eilandje Utrecht. En de grote vraag is, krijgt Breivik een behandeling of een celstraf? Correspondent Rodin Kreton. De mensen hopen echt op gevangenis. En dat is omdat ze vinden dat hij er met uh, psychiatrische behandeling er te makkelijk uh, vanaf komt. Dat is wel tegelijkertijd tweezijdig, omdat Anne Sprijfink zelf ook hoopt op gevangenisstraf. Hij wil niet als gek worden weggezet en hij wil een netwerk opbouwen. En ja, dat kan hij alleen doen in de gevangenis. Het voorlezen van het vonnis begint om tien uur en verwacht wordt dat de straf dan snel duidelijk wordt. En daarna nemen de rechters enkele uren de tijd om de motivatie voor te lezen. Lance Armstrong heeft zijn strijd tegen het Amerikaanse antidopingagentschap gestaakt, schrijft hij op zijn website. Het agentschap beschuldigt de ex-wielrenner van dopinggebruik. Armstrong is nooit betrapt op doping, maar het dopingagentschap wil toch zijn zeven toerzegers afpakken. Als zij het nu gaan doorzetten, zij zeggen dat ze sterke getuigen hebben. Oud ploeggenoten die willen getuigen tegen Armstrong, die ook willen verklaren dat er sprake was van regelmatig dopinggebruik in de ploegen waar Armstrong toch eigenlijk de allerbelangrijkste man was. En als ze al die getuigenissen bij elkaar leggen, ja, dan kunnen ze iemand veroordelen. Dat kan in de normale rechtspraak kan dat ook. Armstrong heeft in een kort geding nog geprobeerd de aanklacht van tafel te krijgen, maar dat is niet gelukt. En nu schrijft hij, ik ben klaar met die onzin. Adriaan van Dis schrijft dit jaar het Groot grootdicté der Nederlandse taal. Adriaan van Dis wil wel dat er ook een prijs komt voor de deelnemers met de meeste fouten. Zelf ben ik heel slecht in spellen, schrijft hij. Ik haalde altijd een 2 voor dicté op school en ik schep er nu een sadistisch genoegen in te kijken hoe anderen het ervan afbrengen. De uitzending van het groot Dicté is 23 december op Nederland 1. Het mislukken van de poging om de Europese regels voor gezinshereniging aan te scherpen is voor een belangrijk deel te wijten aan de PVV. Dat zegt de missionair minister Leers van Integratie en Trouw. De scherpe toon van Wilders, zijn ideeën en het polenmeldpunt hebben mijn strijd in Europa voor strengere regels in de wielen gereden. Daardoor ontstond de polarisatie en was rechts nog links ontvankelijk om met elkaar mee te denken, zegt de minister. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt verdacht materiaal. Dat is gevonden in een bandenbedrijf in Os. Mogelijk gaat het om een explosief. Dat bedrijf in Os werd gisteravond tijdelijk ontruimd en afgezet. Het ligt op een industrieterrein. En het handelt in oude banden van legervoertuigen en vliegtuigen, zegt de politie. De banden die worden door dat bedrijf uh, ingekocht uh, van het Engelse leger. Uh, van welke locatie is mij niet bekend. Maar in ieder geval komen ze via het Engelse leger bij dit bedrijf terecht.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 De naaktfoto's van de Britse prins Harry staan vandaag toch in The Sun. Het boulevardblad had eerder besloten die foto's niet af te drukken... net als alle andere Britse media. Dat deden ze onder druk van de Britse koninklijke familie. Maar in het belang van de persvrijheid worden de foto's toch gepubliceerd... want ze staan ook al lang op internet, zegt de chef van de rollkrant. Dit is over de vrijheid van de press. Dit is over de where situatie... picture een foto kan worden gezien of millions of mensen around the wereld... Op die twee foto's is de 27-jarige Harry te zien in een hotelkamer in Las Vegas. Naakt, samen met een naakte jonge vrouw. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden komen enkele stevige regenbuien voor. De temperatuur ligt rond 15 graden en het waait nauwelijks. De buien trekken naar het noordoosten weg en een groot deel van de dag verloopt overwegend droog. De zon komt er af en toe bij en het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuiden van het land. Aan het einde van de middag neemt de wolking vanuit het zuidwesten toe en in de avond trekken een paar buien over het land. In de nacht volgt een heel regengebied. De minimumtemperatuur komt uit rond 15 graden. Morgen is er soms ruimte voor de zon, maar er komt ook een flink aantal buien tot ontwikkeling. In het westen en noordwesten wordt meer neerslag verwacht dan in de zuidoostelijke helft van het land... Tussen de buien door wordt het nog 22 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Ook zondag wordt een buiige dag. Met maximaal 19 graden is het duidelijk koeler dan vandaag en morgen. Vanaf maandag volgen enkele rustige en overwegend droge dagen. Op dinsdag en woensdag loopt de temperatuur weer op richting 25 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staan twee files op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Staat bij Hardingsveld-Giezendam 4 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. Ook een ongeluk bij Breda op de A27 richting Gorkum. Tussen Breda-Noord en Oosterhout-Zuid staat 2 kilometer. Hier is de weg weer vrij. Het is vijf over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Naar de aardbeving vorige week in Groningen... heeft de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM... meer dan 800 schademeldingen binnengekregen. Nooit eerder was het aantal meldingen zo hoog. Giel Seijnen van de NAM, goedemorgen. Goedemorgen. Bij een vergelijkbare beving waren er eerder zo'n 400 meldingen... nu een verdubbeling. Heeft u daar een verklaring voor? Uh, nou, ik denk dat het vooral komt door het gebied... waar de aardbeving heeft plaatsgevonden. Dat is natuurlijk vrij bepalend, waar het epicentrum ligt. Want we zien ook dat bij de 800 meldingen die zijn binnengekomen... Dat verreweg het grootste deel in een kleine straal rond het epicentrum ligt. Dus ik denk dat dat de grootste verklaring is voor, uh, voor het grote aantal. En daarnaast is het natuurlijk volop in de media geweest. En kan men tegenwoordig via digitale schadeformulieren schade melden. En we zijn dan ook uh, wat dat betreft uh, is het goed om te zien dat mensen de moeite nemen om die schade te melden. Want dan kunnen wij als naam actie ondernemen en de schade afhandelen. Ja, we hoorden trouwens de burgemeester uh, bij de NOS zeggen dat de mensen een beetje moe worden van die procedure. En dat ze niet meer melden. Maar dat lijkt dus niet zo te zijn. Nee, die, die 800 meldingen geven aan dat er dus uh, wel degelijk uh, veel mensen zijn die wel die moeite nemen. Kijk, elke melding is er één te veel, laat ik dat voorop stellen, want wij hebben ook liever geen schade. Nee. Maar het feit dat de mensen die schade melden, betekent wel dat wij in actie kunnen komen en dat zullen we dan ook doen. Ja, en het is bij Loppersum, hè, dat is dus bewoond gebied en daardoor zijn er zoveel meldingen. Inderdaad, ja. Om ja. wat van schade gaat het vooral? De scheuren weer in de muur? ja, het zijn met name scheuren in muren en plafonds en loszittend pleisterwerk. Dat is de bulk van de meldingen. En daarnaast is er nog wat glasschade bij een aantal personen. En die schades worden die sowieso um, vergoed of moet het allemaal nog bekeken worden? Nee, mensen kunnen erop rekenen dat alle schade als gevolg van de aardbeving vergoed wordt door de NAM. Dus dat is een ding dat zeker is. Um, normaal gesproken komt er een uh, onafhankelijke expert bij de mensen langs. Die maakt een uh, offerte voor de reparatiekosten en dan wordt dat bedrag vergoed. Uh, op dit moment kijken we ook nog even, gezien de grote aantallen... of er nog andere manieren zijn om, uh, om de mensen zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen. Maar alle mensen krijgen de schade vergoed als gevolg van de BV. Ja. Nou zegt de burgemeester ook dat u wel eens wat te zuinig bent. Hoe is dat? Nou, wij vergoeden de schade die veroorzaakt is. Dus ja. daarom komt dus altijd die onafhankelijke expert... die is in het verleden ook altijd bij alle individuele meldingen geweest... die maakt een raming van de kosten aan de hand van offertes van, van aannemers... wat het dus kost om het te repareren. In het enige geval is dat een relatief laag bedrag als er een kleine schade is. Maar er zijn ook gevallen bekend waar er meer structurele schade was. En dan is ook dat volledige bedrag vergoed. Dus het is echt de schade die er is die we vergoeden. Ja, het is niet de eerste keer natuurlijk. Krijgt u, krijgt u ook klachten na aanleiding van de vergoeding? Of zijn de mensen over het algemeen er tevreden mee? Nee, bij, bij ons uh, blijkt toch uit onze gegevens dat meer dan 80% van de gevallen in één keer goed afgehandeld wordt. Uh, we, we registreren dit sinds 2003 en, en er zijn dus ook afspraken met alle partijen. En wat dat betreft hebben wij dus uh, ja, goede indicatie van mensen dat, uh, dat die afhandeling goed gaat. Uh, aan de andere kant hebben wij natuurlijk ook het nieuws gevolgd de afgelopen dagen. En we zullen dan ook zeker goed gaan luisteren naar de mensen en goed in overleg gaan met alle partijen. Om te kijken waar het eventueel beter kan. Want die signalen die, uh, die zijn natuurlijk ook beeldig binnengekomen. Ja, en of het beter kan, toch even voor de zekerheid nog vragen. U kunt dat soort bevingen niet voorkomen. U kunt niet zeggen van nou, dat was toch wel een redelijk heftige. 3,4 op schaal van Richter bij Loppersum daar iets minder snel het gas weghalen? Nee, dat is geen, uh, geen optie. Bij aardgaswinningen horen aardbevingen. Dat is een, dat is een gegeven. Dus dat, dat kunnen we niet veranderen. Wat we wel weten is dat de zwaarte van aardbevingen... als gevolg van aardgaswinning, daar zit een limiet aan. Dus, dus wat dat betreft is het wel een beheersbaar risico. Maar aardgaswinning uh, en aardbevingen... dat is nu eenmaal met elkaar verbonden. Wat we natuurlijk wel kunnen doen... is zorgen dat we met elkaar zo goed mogelijk een regeling afspreken... voor mensen die er schade van ondervinden. Dat die goed geholpen worden. Nou, Die regeling was er. Maar we zullen zeker in de toekomst kijken of die nog voldoet aan de eisen van de huidige tijd. En of we daar eventueel slagen in kunnen maken. Dus als die niet voldoet, blijkt er voldoen, dan kunt u nog wat ruimhartiger zijn. Nou, het gaat niet zo heel ruimhartig. Het gaat erom dat de mensen op een goede manier hun schade vergoed krijgen. Want ja. die mensen die hebben natuurlijk hier niet om gevraagd. Die worden ermee geconfronteerd. Dat is meer dan vervelend. Dat beseffen wij ons heel goed. Dus we moeten vooral kijken hoe we het zo goed en efficiënt mogelijk voor de mensen kunnen doen die er last van hebben. Want, want dat is uiteindelijk waar het om draait. Giel Seijnen van de NAM. Dank u wel. SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij wil met zijn partij betrouwbaar overkomen. Bij de aftrap van de verkiezingscampagne gisteravond in Ede... hekelde van der Staaij politici die A zeggen en B doen. Politieke redacteur Margriet Boer was bij de aftrap. De SGP mocht in het voorjaar niet meedoen met de vijfpartijencoalitie. D66 zag dat niet zitten. En achteraf is van der Staaij er niet echt rouwig om. Zoals de peilingen wind waait, waait mijn politieke jasje. En dus geen slappe knieën coalitie van partijen... Die, zoals bij de langstuderenmaatregel, vandaag een maatregel willen afschaffen die ze eergisteren nog bepleiten. Dat is schadelijk politiek avonturisme. Volgens Van der Staaij hebben veel kiezers hun buik vol van de politiek, juist door dit gedrag. We moeten maatregelen die we nemen, daar moeten we ook voor staan. En dan weer niet eh, als daar wat. Um protest tegen is, maar gelijk dat terugdraaien. Dat gejojo, daar worden heel veel mensen ontzettend moe van. De SGP was de laatste regeerperiode een trouwe bondgenoot van het kabinet Rutte. Het was eigenlijk de tweede gedoogpartij. En dat is bij de achterban in goede aarde gevallen. Um, ja, dat is wel bevallen, ja. Stel dat er straks toch weer zo'n mogelijkheid zich voordoet, hè? zou de SGP die kans weer moeten grijpen? Wat mij betreft wel. Hoe denkt u daarover, meneer? Ja, ik denk er ook zo over. Vindt u echt dat de SGP dan invloed heeft, dat dat merkbaar is? Ja, ik denk bijvoorbeeld inderdaad euh, wat betreft de zondesopening van winkels. Dat hebben wij natuurlijk toch wel met enig plezier gezien. Dat je ziet van ja, ondanks het feit dat je maar zo weinig zetels hebt, heb je toch in ieder geval nog een remmende werk. In. Heren, mag ik u wat vragen? De SGP heeft de afgelopen periode toch een beetje geroken hè, aan, aan de macht, aan het meedoen. Is dat bevallen wat u betreft? Ja, natuurlijk is het mooi als je, als je wat, wat, ja, wat meer te vertellen krijgt. Ja. Het smaakt wel naar meer eigenlijk, wat er afgelopen tijd gebeurd is. Dat zeker, ja. ja. Tijdens deze campagne profiteert de SGP van de rol die ze heeft gespeeld de afgelopen tijd. De belangstelling van allerlei media is nog nooit zo groot geweest, merkt Kees van der Staaij. Uh, toch wel veel meer nog uh, verzoeken voor interviews en dergelijke uh, Belangstelling ook van, uh, uh, van media, maar ook van kiezers... Uh, voor uh, de SGP-campagne. En al die aandacht levert in de peilingen al regelmatig een derde zetel op. Dus heeft de SGP-jongerenorganisatie een website gemaakt, derdezetel.nl... vertelt de voorzitter Jacques Roosendaal. Het is goed om een ambitie te hebben, ook richting de verkiezingen. En wij als jongeren hebben gedacht... Gezien de peilingen, gezien de extra aandacht voor de SGP die er is. Het is goed om die ambitie van de derde zetel uit te spreken. En dat hebben we allemaal gecentreerd op onze uh, site, derdezetel.nl. Wat doen jullie nu zelf als jongeren dan om uh, ja, te proberen die derde zetel binnen bereik te krijgen? We zoeken de zo jongeren zelf op. En morgenavond zijn we in Urk. Dan gaan we een kroeg keten tochten, ketentocht en dan gaan we met jongeren in gesprek... waarom de SGP het verschil maakt en waarom een uitgesproken ja. christelijke boodschap belangrijk is. jullie gaan het nachtleven in eigenlijk? We gaan niet zozeer het nachtleven in, maar we zoeken wel de mensen op... waar die misschien potentiële kiezers zijn. En op die derde zetel zit uh, meneer Bisschop. Gaat u morgen ook mee de kroeg in? Uh, morgen hoop ik uh, aanwezig te zijn op Urk. Uh, ja, in de kroeg. Ik laat me verrassen, zal ik maar zeggen. Keten hebben ze ook. Ja, de keten hebben ze ook, ja. Kijk, waar het om gaat is uh, die jongelui opzoeken... Uh, het programma is altijd principeel verantwoord. Daar kun, kan ik u volledig in geruststellen. En, uh, nou, wel van... met een biertje, nog een biertje en wie weet wat erin zit. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik zal tijdens de campagne geen biertjes gaan drinken... Uh, en geen alcoholische dranken gebruiken. Maar ik ben ervan overtuigd... Het, uh, de, de campagne zoals die daar gevoerd wordt, die is absoluut verantwoord. Dus ik ga gewoon mee en ik doe mee. SGP gaat dus op kroegen- en ketentocht. hebben veel over voor die derde zetel. Frans de Munk... Willem van Hanegem, Danny Blind. Het zijn drie Zeeuwen die hebben gespeeld in het Nederlandse elftal. En die deelname is inspiratie voor het toneelstuk Zeeuwen van Oranje. Tragicomisch theater over gevallen helden. Gisteravond was de première in de Football Experience in Middelburg. Het is een van de onderdelen van het Zeeuws Nazomerfestival. De Zeeuwen van Oranje. Wie waren zij? Wat deden zij voor Oranje. De eerste zeeuw van Oranje is Twan van Rentegem. Geboren in Groes in 1885, overleden in 1967. Aantal selecties voor Oranje, 3. Aantal doelpunten, 0. Zijn het godenzonen, die zeeuwen, Alex Mannops? Absoluut godenzonen, ja. En ze worden zeer gemist bij Oranje. Dat is eigenlijk de, de parallel die betrekken in het stuk tussen voetballers en goden. Goden die ook van een voetstuk vallen, wat natuurlijk in juni gebeurd is met het EK. Waardoor het stuk eigenlijk een drastische, zij het zelfs, dramatische wending heeft genomen. En eigenlijk helemaal herschreven is, omdat de goden van het voetstuk gevallen waren. De vierde zeeuw van Oranje is Frans de Munk. Geboren in Goes 1922, overleden in 2010. Frans de Munch was een echte globetrotter, een man van de wereld. Hij ging spelen bij de eerste FC Köln en werd een echte verdette in Duitsland. Hij krijgt er de bijnaam die zwarte katse en speelt er ook mee in een speelfilm. Dat ideale brauwdpaar. Helmig de Weert is de regisseur en de trainer. Goed materiaal om mee in het veld te komen... Als je met materiaal de spelers bedoelt... dan heb ik heel goede spelers gekregen. Als trainer, dan je weet hoe het gaat, hè? als de match gewonnen wordt... dan zijn het de spelers die het gedaan hebben. En als de match verloren wordt, dan is het de schuld van de trainer. Maar ik heb het gevoel dat we vanavond toch een kleine overwinning hebben behaald. De vijfde zeeuwen van Oranje hoeft geen introductie. Willem van Hanegem, bijgenaamd de Kromme. Geboren in Breskens in 1944. Aantal Interlands 52... Aantal doelpunten, vier. Klassieke namen als Ajax, Herakles, Excelsior. Het zijn natuurlijk hele mooie gegevens. om allerlei klassieke elementen in dat stuk te doen. Verteld door Helena, de vrouwelijke spits. in het verhaal van eigenlijk twee gechochte Amsterdammers. die in Zeeland verzeild zijn geraakt. Oorspronkelijk waren het eigenlijk maar die twee Amsterdammers. En uh, we hadden behoefte aan een. Uh, een tegenwicht, en dat is dan een, de mooiste vrouw ter wereld geworden, een Helena, waar alle mannen voor vallen. Maar ook de vrouw waarom oorlog gevoerd is. En oorlog en voetbal, dat weten we sinds Rinus Michels, voetbal is oorlog. En dat wilden we eigenlijk ook al aansnijden in dit stuk, omdat we denken dat voetbal ook een beetje het terrein is waar vandaag oorlog ...gevoerd wordt met alles wat daarbij hoort, volksliederen, de kleuren van het land waar mensen zich in schilderen. En dat, dat wou eigenlijk binnenbrengen in de voorstelling en vandaar dat we die parallel met de Trojaanse oorlog in de voorstelling gebracht hebben. Voetbal is ook een beetje een, een vervanging voor de godsdienst... die toch uh, ja, achteruit boert, zal ik maar zeggen. En als je ziet uh, hoe zo'n heel stadion uh, vol loopt... Ja, de kerken lopen leeg, de stadia lopen vol. En die parallel hebben we ook proberen te maken. Voetbal als een soort surrogaat voor religie. En dan heeft u pas geleden nog van Oranje gewonnen. Want ik spreek hier met een trainer-regisseur uit Gent... Maar is de nederlaag van Oranje op het EK toch eigenlijk goud voor een schrijver? Dat was zo, want wij hebben uh, toen we aan het repeteren waren de wedstrijd uh, Duitsland-Nederland... samen gevolgd op een scherm in Café de Fiets in Zoutenlanden. En wat er toen gebeurde was dat Hein van der Heijden, die JJ speelt in de voorstelling... letterlijk uh, overspoeld werd door Duitse supporters die aan het winnen waren. Dus de thuiswedstrijd werd Plots een uitwedstrijd. Uh, Jets kitloos werd er gezongen. En hij stoomde naar buiten. Hij heeft uh, uit de lenden een sigaret opgestoken. En in de voorstelling zegt hij ook... Het is allemaal de schuld van die Gomez. Dat is niet eens een Duitser, het is een Spanjaard. En als ik kanker krijg, is het de schuld van die Gomez. Dus in zoverre heeft uh, het EK letterlijk het stuk helemaal een andere wending gegeven. En met negen goals in 31 Interlands is Peter van Vossen de Zeeuwse topscorer bij Oranje. Zeeuwen van Oranje dus. Alex Malms schreef de tekst en Hermit de Weer deed de regie. Mogelijk wordt het stuk ook buiten Zeeland gespeeld. De reportage die u hoorde was van Jeroen Wilaert. Een haat-liefde verhouding had Lens Armstrong met Frankrijk zo... So correspondent Frank Renaud over de reacties op het opgeven van de strijd tegen de antidopingautoriteit van Lance Armstrong. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooij. Er staat één file Marcel, dat is meteen ook eentje die voor flink wat vertraging zorgt. De A15 richting Rotterdam. Daar staat 7 kilometer tussen Gorkum en harningsveld giezendam Dat komt door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht. Ben je onderweg naar Rotterdam, dan kan je bij het knooppunt Gorkum het beste voor de omleiding kiezen. Volg je eerst nog even de A27 in de richting van Breda. En bij het knooppunt Hooipolder kies je dan de A A59 in de richting van de A16. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Michael Kiwanuka hoort u nu met I'm Getting Ready. Oh my, I didn't know what it means to believe.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 I'm getting ready, oh lord. I'm getting ready, oh lord. I'm getting ready, Het is tien voor negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U heeft het gehoord, Lance Armstrong is van zijn voetstuk gevallen. Hij geeft zijn strijd op tegen de beschuldigingen... van de Amerikaanse antidopingautoriteit. Nou blijft hij erbij dat hij nooit doping heeft gebruikt. Hij haalde zijn meest aansprekende overwinningen in Frankrijk. Zeven keer won hij de Tour de France. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Um, Frank, is er in Frankrijk al gereageerd? Nou dat kun je wel zeggen, ja. Het is hier ingeslagen als een bom echt. Dat is de term ook die alle media gebruiken hier over dit nieuws. Alle nieuwsrubrieken is het vanochtend de opening. Televisie en radio. Luister bijvoorbeeld even naar het radionieuws van vanochtend vroeg. Een nieuw journaal met Mélanie Delonnet. We gaan terug naar de informatie van de nuit. Lance Armstrong déchu van tous zijn titels. Annonce de l'agence antidopage américaine De cycliste die a remporté... de opening dus dat Armstrong al zijn titels kwijtraakt. Het bericht gaat vooral over de renner en over de Amerikaanse dopingsinstanties. Het nieuws van vannacht natuurlijk. Maar die hele zaak van Armstrong is altijd groot nieuws geweest in Frankrijk al. Hè? Ook de Franse dopingsinstanties hebben al onderzoek naar hem gedaan natuurlijk. En ook de Franse krant L'équipe, bijvoorbeeld... was een van de eerste die met onthullingen kwam over Armstrong. Ja, dat de Tour de France, want uh, uh, Armstrong reed natuurlijk met name de Tour de France... en boekte daar natuurlijk ook zijn successen. Is, is er ook weer discussie ontstaan over die Tour? Ja, zeker. En dat is de vraag die hier nu steeds terugkomt. Hè. Levert dit imago schade op, opnieuw zou je kunnen zeggen, voor de Tour de France? En de meeste reacties hoor je toch wel, ja, dit is schade. Want als een renner die zeven keer de Tour wint... alsnog als overwinningen moet inleveren... dan is dat natuurlijk wel een blamage voor de Tour de France. Tegelijk wordt de vraag gesteld, waarom komt het allemaal zo laat pas dan? Die dopingbeschuldigingen zijn 1999, 2005 natuurlijk. Hè? En als het allemaal waar is, hoe is het dan mogelijk... dat iemand gewoon door kan rijden al die jaren en steeds wint... zonder dat hij eerder tegen de lamp loopt en wordt gedisqualificeerd? Blijkbaar doet de Tour de France dan iets fout... zijn professionele ex-wielrenner hier vanochtend. Is, is, er, is er ook wel sprake van leedvermaak? Want de Fransen hebben natuurlijk altijd wel, ook wel gejaagd op, op Armstrong. Hè? Ja, het wordt altijd gezegd dat er een soort uh, Frans-Amerikaanse veten op de achtergrond speelt en zo natuurlijk. Hè. Maar goed, er zijn ook de feiten, er zijn de onderzoeken inderdaad geweest, er zijn beschuldigingen. De definitieve resultaten natuurlijk, moeten we daarvan ook afwachten in Amerika. Armstrong zelf ontkent. Maar inderdaad, die beschuldigingen zijn er dat er een beetje anti-Amerikaans sentiment aan de grondslag ligt. Ja. ja, en dan zijn er natuurlijk die zeven Toeroverwinningen. Wordt daarover gesproken, moeten die naar uh, de nummers 2 gaan van die zeven jaren? Nou ja, die speculaties zijn ook begonnen nu natuurlijk. Hè. In principe zouden die nummers twee het natuurlijk overnemen. Net zoals bij Contador in 2010 inderdaad. Maar er was hier ook een radiozender vanochtend in Frankrijk... die presenteerde een lijstje dan met al die nummers twee van 1999 tot 2005. En wat bleek, al die nummers 2 zijn ja. ook verwikkeld geweest in dopingzaken. Tot zover het goede imago van de Tour de France, wordt hier dan gezegd. Ja, dus dat zit het er ook in dat ze inderdaad gaan geen nieuwe winnaar aanwijzen. Mocht... Na mocht hij zich kwijtraken natuurlijk, hè, ja, Amsterdam. Uh, nou, dat is de grote vraag. Hoe ga je dan verder, inderdaad? En daarom is, wordt ook... Dat is ook die discussie over de Tour de France. Hè. Hoe nu verder, inderdaad, als het zo blijkt... dat ook de nummers twee in dat soort zaken verwikkeld zijn... wat moet je dan gaan doen? En is er ook niet iets groters aan de hand? En dan gaat het vooral ook... dat hoor je toch veel terug hier vanochtend over de tijdspan ook. Als het zo lang geleden is, hoe kan het dat het zo lang doorettert? Dat woord gebruik ik dan maar eventjes zonder dat eerder wordt ingegrepen. Dat is een discussie die denk ik de komende tijd hier wel degelijk gaat woeden over de Tour de France. Ja, weer helemaal losgemaakt door Lance Armstrong. Frank Renaud in Parijs, dankjewel. Op dit moment vertrekt de Nederlandse ploeg naar Londen voor de Paralympische Spelen. Woensdag beginnen die Paralympics. Verslaggever Joris van der Kerkhof is op Schiphol bij de atleten. Ik probeer erbij te gaan zitten, maar ga er op mijn knieën erbij zitten. Zo zit er zomaar op. iemand op zijn knieën voor u bij het koffie. Hier. Plekje, ...op de plek waar u zo dadelijk moet gaan, uh, gaan inchecken. er helemaal klaar voor? Ja, ben zijn er helemaal klaar voor. Ik denk dat iedereen er klaar voor is. En, uh, we vliegen over drie uurtjes volgens mij naar uh, Londen toe. Daar is uh, heel veel zin in. Al eerder meegedaan vier jaar geleden? Ja, ik was er vier jaar geleden bij. Ja. En wat gebeurt er dan op, op de Olympische Spelen? Wat maakt het anders dan WK en EK? Ja, het is gewoon het grootste sportevenement ter wereld wat je kan bereiken in je sport. En uh, ja, dat creëert toch wel een heel andere sfeer gelijk. Ja, wat is die sfeer dan? Ja, dat is een beetje lastig te omschrijven Maar het is gewoon allemaal heel groot en ja, heel gaaf om mee te maken. U als coach hebt dus geen enkele problemen om uh, uh, de speelsters uh, te motiveren? Nee, dat hoeft met dit soort evenementen niet. Je moet eerder af en toe de druk eraf halen dan, uh, dan hun te motiveren. Uh, dus, uh, dus ja, het wordt een mooi evenement. En uh, we gaan ervan genieten. Ja, dat zie ik ook wel. De, de ogen staan wel wat meer gespannen. Ja, ik heb u nooit eerder gezien, maar het ziet er wel gespannen uit. Ja, maar misschien psycholoog gaan worden of zo. Maar uh, ja, het is zo. Uh, ja, dat is altijd zo, dit soort evenementen. Uh, voor de meesten is het niet de eerste keer. Dus, dus ze weten wat er te wachten staat. En, uh, ja, en dat het zo dicht bij huis is, uh, ja, dan kriebelt het gewoon heel veel publiek, komt er ook kijken. En als je hoort dat uh, bijna alle stadions al uitverkocht zijn, dan wordt het een fantastisch evenement. En hoe vaak gaan jullie winnen? Alles. Dat is de bedoeling. En hoe reëel is dat? Nou ja, de kans is wel reëel. Maar we moeten er wel heel hard voor knokken natuurlijk. Dus uh, we gaan zien wat er gebeurt. Ja, en jullie sport is ook prachtig om te zien hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, natu nou, ja, natuurlijk. Nou <laughs> ja, niet alle sporten zijn mooi om te zien toch? Nou, ja, dat weet ik niet. Ik vind alle sporten wel mooi om te zien. Ik hou natuurlijk ook van sport. Dus, uh... Ook schieten is mooi om te zien. Ja, ik vind het leuk om te zien. Nou, wat is er mooi aan dan? Wat er mooi aan is, hè? iedere sport heeft een andere dingetje. Ik vind het gewoon heel gaaf dat je dan precies op het juiste moment een tien kan schieten met zo'n hoge druk op. Ja, dat vind ik heel gaaf. Ja, en wat is het gave bij jullie? De snelheid, de heel snel schakelen. Bij basketbal zijn al, want niet alle kaarten zijn verkocht, maar bijna alle kaarten. Maar basketbal eh, is zo populair dat, dat je er niet meer bij kunt? Ja, het is een hot item. En uh, ja, zeker de mensen daar in Londen zelf, die willen toch wat meeproeven van de, van de Paralympics. Kijken we naar de venues, hoe het er allemaal uitziet en noem maar op. De kaarten zijn wel wat goedkoper dan, uh, uh, dan, dan bij de valide Spelen. Al hoorde ik wel dat er momenteel de half finale en finale kaarten voor meer dan 100 pond de deur uit zijn gegaan. Dus dat zijn al wel bedragen. Uh, maar ja, het is nu helemaal vol en uh, het is een attractieve sport. En uh, als je eenmaal naar de sport kijkt, dan, uh, ja, dan kijk je echt naar de sport. En niet dat het uh, wordt beoefend door mensen met een handicap. En u doet het fulltime? Ja, ik heb de uh, fulltime getraind. Prost. En als het dan voorbij is over 2,5 week, dan blijft u het fulltime doen of hoe werkt dat? Nou ja, ik ga nu gewoon eerst uh, spelen en daarna ga, uh, gaan we beginnen aan een studie. Maar hoe dat loopt, zien we dan allemaal wel. Wat voor studie wordt die? Ik ga therapie doen. Maar dat komt voor daarna. En wanneer hebben jullie de finale gewonnen? 7 september. 9 uur. Precies. Ploeg voor de Paralympische Spelen is op Schiphol... en vertrekt zodanig naar Londen. NOS doet vanaf volgende week verslag van de Paralympics... dagelijks in het Radio 1 Journaal. Smiddags, kwart voor vijf, moet u er meer over. Na 9 uur in het Radio 1 Journaal... meer aandacht voor Anders Breivik. Veel aandacht voor hem. Want dan over een uurtje is de uitspraak. En hoort hij zijn vonnis... We hebben het ook over lens Armstrong nog even. En het vertrek van de beide zeilbroertjes We staan op het punt van vertrekken. De boot ligt klaar. Vandaag vanuit de kroon in Amsterdam. Renskoleid, nummer 2 van de SP, die klaar is voor het ministerschap. Pepijn Lane, rapper van de jeugd van tegenwoordig is gastrecensent De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oerl en Bert Brussen. En uitbundige muziek van Zorita. En u bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live! Radio 1. Het nieuws van alle kanten.